Met het NOS-journaal. De trots wil van de kinderprogrammering. Vanaf 1 januari wil de omroep 80% van de programma's van de buis halen. Aanleiding zijn de richtlijnen van het commissariaat van de media over wat wel en niet mag op het gebied van merchandising. De TROS kreeg de afgelopen jaren boetes van het commissariaat vanwege producten rond de kinderprogramma's Biba Boerderij en het Sprookjesboomfeest. In beide gevallen zou de derde winst hebben gemaakt en dat mag volgens de mediawet niet. De TROS vindt de regels van het commissariaat onduidelijk en heeft daarom besloten om de kinderprogrammering af te bouwen. In Japan is een man veroordeeld tot levenslang voor het verkrachten en vermoorden van een Britse vrouw. Het slachtoffer was een lerares Engels van 22. Haar lichaam werd vier jaar geleden gevonden op het balkon van een appartement van een Japanner. Hij had haar in een badkuip gelegd en bedolven onder zand. Zelf was hij spoorloos verdwenen. Om met handen van de politie te blijven onderging de Japanner verschillende gezichtsoperaties. Tweeënhalf jaar na de vondst van het lichaam van de vrouw werd hij gearresteerd na een tip van een plastisch chirurg. Chemieconcern Axo Nobel heeft zijn winst in het tweede kwartaal zien dalen. De winst was 273 miljoen euro. Dat is 1,8% lager dan in het tweede kwartaal van vorig jaar. Belangrijkste oorzaak zijn de hoge grondstofkosten en lastige marktomstandigheden, zegt Axo Nobel. De omzet nam wel toe met 5%. Het bedrijf had rekening gehouden met tegenvallende cijfers. Vorige maand werd al een winstwaarschuwing gegeven. Vertrekkend Axel Topman-Weijers zegt dat hij niet tevreden is met de kwartaalresultaten. Om de prestaties te verbeteren heeft het bedrijf nu maatregelen aangekondigd. Wat die inhouden is nog onduidelijk. Het weer wisselend bewolkt en in de loop van de dag buien met kans op onweer. In het noorden en noordwesten de meeste zon. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 I'm sorry. www.zfmzandvoort.nl ZFM Zandvoort 106.9 FM ZFM Ik doe de deur dicht Straten lijken te huilen Wolken lijken te vluchten Ik stap de in Mensen lijken te kijken Maar ik was er dat is mij. The job. Maak zijn naambaar van want de zon schijnt. Dus pak je radio. Ben naar Frans en zet hem op 106,9. Zie je FM, 24 uur per dag. Hete zomerviets. thing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 But did you know that when it snows, my